Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een dag na de grote aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea... hebben de eerste reddingswerkers het getroffen gebied bereikt. Volgens lokale media zijn meer dan 300 mensen bedolven... onder aarde, boomstammen en de rotsen. Geveest wordt dat honderden mensen het niet hebben overleefd. In totaal werden zo'n zes afgelegen dorpen getroffen door de aardverschuiving. De dorpen zijn alleen bereikbaar per helikopter... en er is angst voor meer aardverschuivingen. China zegt dat de militaire oefeningen in de buurt van Taiwan voorlopig voorbij zijn. De afgelopen twee dagen bootsten de Chinezen allerlei aanvallen na in de wateren rond het eiland, dat door China als een afvallige provincie wordt beschouwd. Peking hield de oefeningen als straf voor de woorden van de nieuwe Taiwanese president, Lai. Die zei maandag in zijn inauguratiespeech dat de twee kanten van de straat van Taiwan niet ondergeschikt aan elkaar zijn. Dat vatte China op als een verklaring dat Taiwan en China afzonderlijke landen zijn. Een brandweerman in Chili wordt ervan verdacht meerdere branden te hebben aangestoken. Begin dit jaar waren er hevige bosbranden in het land. 137 mensen kwamen erbij om het leven. Tienduizenden mensen zagen hun huis in vlammen opgaan. Chileense media melden dat de man die nu is opgepakt 22 is en sinds anderhalf jaar als vrijwilliger actief was bij de brandweer. Families van de slachtoffers van de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas slepen onder meer het internetbedrijf Meta en de maker van de videogame Call of Duty voor de rechter. Twee jaar geleden schoot een tiener 19 kinderen en twee leraren dood. Volgens nabestaanden zag hij wapens, onder andere door games, als een middel om problemen op te lossen.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 Bij Hilversen Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De ook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak Alles leeft. Iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Nou, bijna ZFM. elke keer is hetzelfde. Maar goed, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we het ook over de geschiedenis. Onder andere begon dit... Och, dat is toen in werking gezet. Ook hebben we het over deze man. Hij is jarig. En hij is niet eens zo oud. Op welke leeftijd is hij dan muziek beginnen te maken? En dit begon toen. Ja, en daar gaan we straks over hebben. En het was de laatste aflevering van... 25 jaar. And I'm still saying steeds dank Jawel, Opera Winfrey was het voor het laatst. Maar eerst hebben we hier een lekkere gitaarplaatje van een Dayglo. Nothing. Oh, you. Know that I give so Just to get been the same thing since I took that medicine I'm counting up every score Yeah, every little thing I say, I do Every little thing I say, I do Every little thing I say, I do Do it all for you And every little word I say, I mean Every little word I say, I mean Every little word I say, I mean completely, and alright, sometimes I get up at night, to totalize every answer, of every thought in your mind, it's not nice, and yeah, sometimes, I'm so overwhelmingly got in a dichotomy, of what I said and what I really mean, it seems to me, that every little thing I do, do it all for you, and everywhere I would cost it I mean Klo heeft wel eens eerder muziek uitgebracht. En dit is zijn laatste single. Everything I do, I say I do. Of weet ik veel hoe het ook wel. Hij uh, zegt in ieder geval. Alles wat hij zegt, doet hij ook gewoon. Hij komt dingen na. Ja. ja, ik zal eens kijken of ik het ga doen. Nee, hij doet het gewoon. Dus dat is een kort datum, man. Goed, het is het uh, tweede gedeelte in het radioprogramma? Nou? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Uh, de geschiedenisles gaat weer starten. Het is 1964. David Sutch uh, vaart naar het legerfort. En dat is in de monding van de Thames. En begint daar dus een radioprogramma. Een radio, uh, nou een station eigenlijk gewoon. Streaming Lord Such has invested nearly 5.000 pounds of his own money to launch Britain's first teenage radio station. With assistance from his manager Reg Calvert, Radio Such is on the air. This is Radio Search on 197 Meter Medium Wave. Well now, you lucky people, if you'd like a request En daar kon je dus uh, je verzoekjes aanvragen. Het was ook wel een rijd met, met heel veel problemen. Technische problemen. Dus het heeft eigenlijk maar een paar maanden gedraaid. En het eerste plaatje wat daar gedraaid werd, was dit. Jack Dripper van Screaming uh, Lord's Search. En uh, uiteindelijk werd dit een grote hit. En hij wilde gewoon de publiek, uh, ja, vooral de jeugd, een beetje uh, tegemoetkomen. Ze waren gekleed in uh, berenvellen. En het was net of ze uit de stenen tijdbrekken waren. Ah, Flintstone Air. Het grap... Flintstone on Air. Ja, dus uiteindelijk is uh, Ratch Covered is het over gaan nemen in september. Uh, die heeft het overgenomen. En uiteindelijk is Ratch Covered ook weer vermoord door Major Smiley. En uh, ja, dat is een heel gedoe geweest. Dit hele, dit, dit hele gedoe daar... over deze rail shirts... heeft gezorgd dat ze in Engeland... de anti-piratenwet hebben versneld. En dat je dus geen piraten meer mag... Uh, Stations meer mocht uh, starten. Want er waren slachtoffers bijgevallen. Het was wel duidelijk. Mm. Maar Het ging over Radio Search. Mm. Leuk. 1948, jongens. Andrew Moyer krijgt octrooi op zijn methode... voor de massaproductie van penicilline. Oeh, kijk. Nou, dat is toch wel wat. Hè? Want ja, penicilline zelf is een uh, antibacteriële... Oh, penicilline oh. Ja, ja, is een antibacteriële stof... die in 1928 is ontdekt... door de Schotse arts en bacterioloog Alexander uh, Fleming. Later werd penicilline het eerste algemeen bruikbare antibioticum tegen bacteriën en, uh, en infectieziektes. Maar ja, eind jaren 40 uh, is er eigenlijk een nieuw probleem bijgekomen. Dat, uh, dat is re resistentie. Dus pakt het lichaam, doet het lichaam nog wel wat het eigenlijk moet doen met uh, antibiotica. Oké. Okay. Ja. Dus nou ja, dat is best wel. Uh, nou, even goed om bij stil te staan. Ja. Toch? Als dat niet uitgevonden was, dan waren we niet nee. meer zoveel geweest. Misschien nee, dat is het ding wat zaten we er nu niet meer. Nou, nee. sommige mensen zullen zeggen: van, Nou, doe mij maar een vaag. Een vaag? Doe mij maar een vaag. Wat is een vaag? Een vaag. Vagen zijn uiteindelijk, dat is het tegenovergestelde van wat jij hebt, wordt dan aangemaakt. En dan kan jouw probleem worden opgelost. Sommige mensen, ik ken een aantal mensen, die hebben zoveel petroleum gehad dat hun hele lichaam daardoor in de war is geraakt. En dan kan je veel beter vagen gaan laten maken, speciaal voor jouw probleem, en dan kan je het oplossen. Maar me niet ja, helemaal precies Heel veel denk ik. Ik heb iets vaags gehoord. Ja, Verder zeker. Ja, erg vaag. Ja. Ja, nou, wat ook uh, iets was, de, de Britse premier Margaret Thatcher, Thatcher die uh, heeft in 1990 heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om actie te gaan ondernemen om de stijging van de temperatuur op aarde tegen te gaan. Jawel. Maar ja, iedereen zei natuurlijk, ah, zo vaag zal het wel niet lopen en zo. Maar mm. oh, ze had ook zo gelijk een en fragment. Voor... We've always thought that whatever progress humanity makes, our planet would stay much the same. That may no longer be true. The way we generate energy, the way we use land, the way industry uses natural resources and disposes of waste, the way our populations multiply, ja, precies. Hoe wij doorgaan, ja, dan uh, putten we de aarde gewoon uit. Net was 1990, hè? En ze was zo right. Ja, zo so right. Maar het maf wel. Zij is wel degene annoying. die het kapitalisme nog wel een flinke vaart heeft gegaan. Samen met dat Reagan. Dat wel, maar ze Al die heeft dingen wel die zij bedachten voor banken en zo. Dat je denkt van, oh ja, daar hebben we later nog een hoop problemen van gehad. Goed. Toneelschrijver uh, en dichter Oscar Wilde wordt ja. beschuldigd, bevonden van sodemie. So Sodomie. So gesodemieter het sodomie. Dat was in 1895. Ja. Hij heeft twee jaar cel gekregen. Hij was echt bekend als hoor. En Op een gegeven moment heeft hij ook een bepaald soort filosofie eigen gemaakt. Een of andere filosoof die eigenlijk helemaal los leefde van de rest van de wereld. Eigenlijk bemoei je, je dan ook niet meer met andere mensen. Je hebt er ook helemaal geen, geen uh, uh, mening over. Dus je bent gewoon helemaal je eigen. En uiteindelijk werd hij verliefd op een zoon van een of andere lord, de marquise of zo. En toen bleek dus dat hij toch wel van de herenliefde was. Daar heeft hij dus lang een relatie mee gehad met deze man. En dat was die man, die vader, niet mee eens. En die heeft de rechtszaak tegen Oscar Wilde aangespannen. En daar werd hij voor veroordeeld. Hij kon toen ontsnappen naar Frankrijk. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft uiteindelijk in de gevangenis gezeten. En toen is zijn vrouw van hem gescheiden. Maar ook weer niets. Die is ook weer bij hem teruggekomen. Oh. Oscar Wilde, volgens mij gewoon... Helemaal open-minded gewoon. Eigenlijk was hij gewoon biseksueel. Ja, ja natuurlijk. Maar hij kan, maar ik wil wel. wel. Vrouwen. Ik heb nooit gelezen, ik ben gelezen. Maar het schijnt wel dat hij dan wel echt wel... Dan moet je toch wel heel hele bijzondere hmm. manier in de wereld staan. Alles is mogelijk. Ja. Als je het maar een goede bedoeling hebt. Vertel. Even een vraag. Nou. Wie maakte in 1985 haar eerste acteerdebuut? In The Color Purple. Van oh, oh uh, Spielberg. ja, natuurlijk. Uh, onze. Oprah oh, Winfrey. Yes. yes. Ja. Oprah Winfrey. Winfrey. Ja. Oh, grappig. Ja. ja. Want ik heb namelijk Oprah Winfrey ook staan... Dat ze maakt haar laatste uitzending naar 25 jaar. 25 En jaar. And I'm still saying thank you, America. Thank you so much. There are no words to match this moment. Every word I've ever spoken from the stage. 25 seizoenen heeft ze gepresenteerd. Uiteindelijk zijn er 4551 afleveringen gemaakt van de Oprah Winfrey Show. En ze begon ooit uh, bij een radiostation, Nashville. En, uh, toen zat ze nog in een middelbare school. En ze was toen de 19 jaar oud, de jongste afro-Amerikaanse vrouw die het nieuws presenteerde. Dus zij heeft heel veel op de kaart gezet van 86 tot 19, nee tot 2011. Is oh, hij. echt een rolmodel geweest echt een rol ook weer voor anderen. Heel ja, veel ja, ja. mensen geïnspireerd, zeker. Ja. En ik zal nooit vergeten het moment dat uh, het publiek inliep, dat ze zeggen, en voor jou een auto, voor jou een ja. auto, voor jou een ja. auto, voor jou een auto. Ja, Geweldig. Nou ja ze heeft ook heel veel anderen uh, in het zaden geholpen, hè? want mm. uh, ook die Dr. Phil die kwam eigenlijk ja. ook via haar. Ja, ja. ja. Dat is ja, een Dr. soort spin-off. Ja. Ja, het werd op een gegeven moment altijd wel een en beetje. Maya de Angelou bekend. die heeft via haar waarschijnlijk ook nog wel uh, veel toneel gekregen. Ja. Ja, ja, ja dat, is, dat is allemaal wel het nou is een spin-off geweest voor heel veel. Nou nog één ding die ik natuurlijk even moeten noemen dat is eigenlijk 1961 John F Kennedy doet, doet een belofte. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind. Of meer important for the range exploration of space. Ja, precies. Hij beloofde dat we voor de decade was afgelopen. dat ze op de maan zouden staan. En uh, nou goed, dat. Ja, ja. ja. ja zeker. Daar stond hij. Neil Armstrong stond op de maan 69,5. Vlak voordat de decade was afgelopen. Ja, er staat uh, wel ja. een zekere druk op. Het uh, project Apollo was geslaagd. Ja. Zeker. Ik nou. heb voor straks ook nog wel één dingetje. Die moeten we wel even bespreken. Ja, maar Laten we eerst even muziek doen. Ja, ja. zeker. Dat vind ik een goed idee. Want we hebben altijd heel veel geschiedenis. En dan is het tijd voor de muziek nu. Zeker. Afgelopen week was het echt uh, ja, t-shirt weather. Circo maakte er een plaat over. Het is nu even geen t-shirt weather. Een Miss Wet t-shirt vind ik altijd wel leuk om even te doen. Maar ja... Maar mij komt het niet zo mooi uit, moet ik zeggen. Weather van de Circo Waves. Dat waren nog eens tijden van lekkere muziek zeg. Goed, het is alweer... Uh, ja goed, uh, ja precies. Uh, hey Nozums. Precies, daar hebben we straks nog even over. Hey Nozums, Maar eerst hebben we de verjaardagen. Ja. Zeker, die gaan we eens even kijken wie uitdeelt? Nou, hij heeft uh, niet uitgeeld, maar wel heel goed uh, muziek verkocht. Tom Hall. En Tom Hall is in 2021 overleden. Toen was hij dik 80. Hij heeft een groot aantal liedjes in de country en western stijl geschreven. Echt, weet ik veel hoeveel. In ieder geval, 11 van al die liedjes kwam op nummer 1 in de lijst terecht. 26 in de top 10. En hij is vooral bekend van het, ja, storytelling-country uh, en western stijl. Ik laat even een fragmentje horen: Tom T. Hall. Hij kon echt een opdracht krijgen en rammelde gewoon binnen. En dacht gewoon een heel scherp stukje tekst eruit. Onder andere was je iets aan het schrijven voor Emily Harris. Die kwam niet opdagen. En uiteindelijk kwam uh, Lee C. Riley kom in de studio. En die nam dus dit plaatje op: said, here from the Harper, Valley PTA. Harper Valley PTA. Dat ging over uh, Dayton Place. Het ging over dat haar dochter uiteindelijk van school was gestuurd... omdat ze zich niet had gedragen. En uiteindelijk ging hij dan dingen weer vergelijken met Playton Place. Want in Playton Place had je namelijk ook allemaal... dat iedereen heel netjes uh, met elkaar omging. Maar ondertussen was er heel veel haat en nijd. Maar hij had echt heel veel goede teksten. En hij heeft geschreven voor echt... Nou, doom, noem het allemaal maar op. En dat, uh, nou goed, uiteindelijk je overleden in 2021... zeer gemist voor de country-western-stijl ja. muziek. Vertel, wie noem je? Ja, vandaag is ook jarig. Hij wordt 85... Ian McKellen. Hij is zelfs uh, Sir Ian, Ian Murray McKellen. Ja? En hij is een Engelse acteur. En hij is ja. bij het grote publiek vooral bekend... van zijn rollen als Magneto in de 6 X-Men films. Oh, ja. En als tovenaar Gandalf... in de trilogieën van The Lord of the Rings en oh. The Hobbit. Ja, ja. Hij nou, had echt een heel mooie kop, had hij ook. Zeker. Ja. En uh, vandaag uh, wordt hij... Uh, uh, hoe oud wordt hij eigenlijk? Uh, 66 wordt hij. Hij begon ooit met deze band... <laughs> Weller was 14 of 15 dat hij met deze de, de jam begon in 1977. 1977 hadden ze een grote hit met deze plaat. Later stopte niet, want toen kregen ze toch wat ruzie en begon hij in 1983. Style console. Dat duurde tot 1989 en 1990. Toen viel hij een beetje in een gat, want hij, had, hij wilde iets anders maken en uiteindelijk is hij onder eigen beheer is hij met muziek gekomen. Into Tomorrow bracht hij op het eigen label uit. En toen dachten mensen van, hé, hey, hij maakt best nog wel leuke muziek. En toen is hij eigenlijk door de hele wereld wel weer opnieuw ontdekt. En dit is natuurlijk een hele bekende plaat van hem. Top 2000 gehad, hè? Ja, zeker. Ja. En hij heeft momenteel een nieuw album uit. En daar draai ik straks ook nog een stukje van. Van Paul Weller. Oh hij wordt vandaag 66. Ja. Weet je wie er ook vandaag jarig? Nee, is? geen idee. Mike Myers. Ja, ook oh, Mike Myers. Hen, denk ja. Hij wordt vandaag 61. Nou, hij is uh, even in een kort, in een notendop. Hij is uh, in de jaren 80 is hij eigenlijk een beetje bekend geworden met sketchshows uh, bij Saturday Night Live uh, en in de jaren 80 en 90 in Wayne's World en uiteraard ja. Austin Powers. Nou in Austin Powers speelde hij diverse personages onder andere Evil, ja, Dr. Minimi, Evil, Dr. Evil. Minimi, ja. Me, Nigel Powers en Fat Bastard. En uh, de film The Spy Who Shacked Me. die in 1999. Uh, die is destijds genomineerd. voor een uh, Academy Award. En de film kreeg tevens een award. voor een, een nummer van Madonna. Beautiful Stranger. En zij is ook met hem samen te zien in de videoclip. Oh, wat grappig. Ja, en hij is ook degene die. Uh, schrik doet, hè? In ja. de films. Ja, hij ja, is een hele bijzondere man. Ja, ja hij is gewoon echt. Uh, ja, erg outgoing, echt. Uh, Explosief. Die... Maar goed, Cillian Murphy. Kilian, Murphy, denk ik. Hij begon ooit met, uh, met een film, uh, Disco Pix. Dat was zijn eerste grote filmrol. Daar speelde hij de hoofdrol in. En later ook nog in Batman uh, Begins. Ik heb daar volgens mij. Oh ja, daar... even die grote. Bombastische klanken van Batman beginnen. Daar speelde nu ooit Dr. Crane in. Hij was eigenlijk eerst gescreend voor de hoofdrol van Batman. Dat ging aan zijn neus voorbij. Later speelt hij natuurlijk in deze film. In deze serie. Blindy Pickers. En dat is van Dick Cave dit, trouwens. En hij is momenteel zeer populair geworden door deze film. Oppenheimer. Daar speelde hij de, hoofd, speelt hij de hoofdrol in. Ja, hij hij heel ja. goed deed hij dat. Ja, mooi. Hij is binnen, nu, zeker. Ik. ik heb het over Kilian ja. Murphy. Hij is vandaag 48 geworden. Ja, Weet je wie er ook vandaag jarig is? Prinses Laurentien. Echtgenote van prins uh, Constantijn der Nederlanders. Ze wordt vandaag 58 jaar. Nou, ze is uh, na haar studie... Uh, uh, voor een jaartje gaan werken bij CNN in Atlanta en bij sigarettenfabrikant Philip Morris. Oh. En op 17 mei 2001 is ze getrouwd met, uh, met Constantijn. Nou, Het echtpaar heeft drie kinderen, waarvan uh, Leonore Marie Irene, Klaus Kashmir en uh, de bekendste eigenlijk Ilois, uh, Eloise Ilois, Sophie uh, Beatrix Laurens. Uh, nou, Hij heeft, heeft wel een beetje de mond van vol. Uh, ze heeft natuurlijk meegedaan aan het uh, televisieprogramma, het uh, perfecte plaatje. Ja, ja, ja, ja, mooi. Jazeker. En ze wordt ook wel de gravinfluencer. Gravinfluencer, ja, ja, ja, zeker. Ja, vandaag mooi. is ook jarig uh, Giel Beelen. Ja. Ja. Ja, hij wordt, vandaag wordt hij... Uh... 47. Ja. Ja. ja, nou, precies. <laughs> en ik zit hier ook een beetje te kijken, maar ik zie hier ook een fotootje van hem in 98. Dat is toch wel een heel ander gezicht. Ja, ja, maar ja, ja. hij is uh, ondanks ook vader geworden, maar hij is ook mm -hmm. zeker ook wel... Uh, met koekoeroe behoorlijk bekend geworden. Hij is een beetje de. Een spirituele kant op gegaan. Ja, nu en, wel. Ja, maar hij komt het ook uit van het feiten... Ja. Hij, hij Hout Sun is door geïnspireerd geraakt. En hij heeft ook een call Ooit is Hij is een, ja. is een oh, dope ja. show gehad. Dat was midden in de nacht. En dan gingen we allerlei drugs uitproberen. En het, dacht hij ook van nou, dame van Lichte Zee... om wat handelingen bij hem te verrichten, vond hij ook wel aantrekkelijk. Dat heeft hij toegedaan. Hij is ooit begonnen bij Halem 105. Plot. Dus hier vlakbij, kan zo zwaaien. Uiteindelijk ja. is zijn naam ontstaan omdat... Michael Antonius Belen heet hij ook. Antonius Belen heet hij eigenlijk. Maar omdat er nog een andere Michael was, is het bij hem eigenlijk Giel Geworden. Hij heeft uh, ook werk gedaan voor Radio 10 Technicus, dus niet hmm. gepresenteerd. Radio Noordzee, en uiteindelijk in de nacht begonnen, en hij heeft ooit een opmerking gemaakt over het boek van Adolf Hitler, Mijn Kamp. Hij vond het een indrukwekkend boek van een geestelijk gestoorde man. Hmm. En dat vond de Karo geloof ik voor werkte, dacht ik, niet helemaal prettig. Dus toen heeft hij een tijdje onnormaal actief heeft hij gestaan. En uiteindelijk is hij weer eh, omarmd mocht hij weer eh, radioprogramma's maken. Want man, voor wel eens dat hij een gegeven moment had je van die poederbrieven, die werden rondgestuurd. Ja. En toen had hij opgedragen om poederbrieven te sturen naar een of andere omroep. En ja, toen dachten ze ook van, gast, hou op. Wat ben je aan het doen? Je bent de hele boel aan het sturen. Gewoon een rebel. Gewoon een rebel, gewoon een aandachtvrager. Ja. Maar goed, uh, momenteel is hij wel weer bij het maken, maar dat heb ik eigenlijk niet helemaal... Wat, zit hij bij Veronica nu? Ja, je ja volgens wel, mij wel. Ja. Giel Beller wordt vandaag 47. Goed, Nog meer verjaardagen. Straks nog wel even uh, verdwalen. Had ik het over Paul Willer? Ja. Die 66, hè? Ja, nou, ja. kijk, hier heb je hem. En dat is namelijk ook het albumnummer. 66. Paul Weller. Dat is niet Route 66, maar het is gewoon zijn leeftijd. Bijzonder. Nothing. <laughs> Welkom in de jazzclub. werken. Maar ik blijf nu nog even aan de bar hangen. Nu nog maar even een whisky. Wie oh, speelt er straks nog? Een beetje een jazzclub bij je. Je inbegeeft momenteel. Paul Beller. kan je toch wel even verbazen met toch weer net even een ander soort stijl muziekje wat hij heeft gemaakt. Dit is van zijn album 66. En ik dacht van is dat de route die je ooit gereden heeft in Amerika? Nee, dat is zijn leeftijd. Dat is duidelijk. En ik denk je, jezus, die gast is dus al ruim 50 jaar muziek aan het maken. Dat is toch bijzonder? En dat heet uh, Nothing, dat was wel duidelijk. wel uit dat laatste album. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken allemaal wat er hier speelt. Onder andere toeristische visie. Uh, er is een gesprek geweest met de bewoners hier. En uh, ja, het is toch een beetje zorgen dat het dorp aantrekkelijk blijft voor het toeristische volk. Maar ook voor de bewoners... die hier uh, nog elke dag rondlopen. Oh. En uh, daar moeten ze naar kijken. En, uh, het streef is... 5 miljoen dagjes bezoekers. 1 miljoen overnachtingen. 120 evenementen per jaar. Ik dacht niet per maand, hoop ik dat dan. En er is ook nog uh, uh, 9 kilometer strand... waar we ze allemaal mee kunnen vermaken natuurlijk. En uiteindelijk zijn er 37 strandpaviljoens. 85 van de... Uh, uh, ondervraagden van... de bewoners ziet wel de toekomst in de toeristische sector nog steeds zit En uiteindelijk eh, is er drie, drie vierde heeft geen overlast van de toeristen. En 77%, 77 vindt dat de gemeente de marketing promotie van Zandvoort moet blijven ondersteunen. Dus dat de gemeente toch het niet moet uitbesteden aan een, uh, aan een bedrijf. Maar dat ze er zelf op moeten toezien dat het mooi wordt gepresenteerd. Zandvoort. Mm. Dus nou ja, goed. Okay. Goed om te weten. Nou, we kunnen wel trots zijn, want uh, uh, wij Zandvoort hebben Miss Universe Zandvoort. Ik las het ja. Ja. ja. Dat is uh, vorige maand won zij een bijzondere titel en ze gaat het nu proberen als Miss Universe Nederland uh, te worden. Maar dan klopt dat wel Miss Universe Nederland, maar Miss Universe Zandvoort. Dat is een beetje uh, ja. al. Universe is toch de hele al ja, ruimte. ruimte? Ja, precies. Okay. Dus ja. nu denk ik, nu ben je Zog Miss, Juni ja, nu ben je Miss <laughs> Zandvoort en straks ben je Miss Universe Nederland. Ja. Nou, de finale is op 5 juli in uh, Studio uh, niet Juno, Niet in Juno, maar in Jolai. Ja, in okay. Ja, oké. Okay. Nou goed, die Studio 21 er, staan er 15 de andere kandidaten doen ook nog mee. En uh, nou goed, ze is 27 jaar gelukkig getrouwd met Marcello. Ja. En een zoontje. En het grappige is, ze wilde het ook weer eerst mee doen met de misverkiezing. Maar dat mocht niet, want ze was niet getrouwd. Maar Tot. ze is nu wel getrouwd. Ja. Dus nu mag ze meedoen. Oh, en je mag die vissers leven. Ja, ja, ik vind het wel mooi om. want iedereen denkt: van, Jezus, gaat het weer over het uiterlijk? Weet je wel, Al, die ene ziet er mooier uit. Nee, het gaat echt wel over de inhoud. Mm. Wat doe je voor de maatschappij? Mm. Heb je nog iets bijdragen te leveren? Nou, zij zet zich in voor kansarme kinderen. Haar oma komt uit Tanzania, Klopt. en zij wil een veilige wereld voor uh, kinderen aanbieden. En vaak, doet ze dan, nou, vaak heeft ze een aantal fotoshoots gedaan, gratis. Daar wordt wel geld voor betaald, maar uiteindelijk, dat geld gaat dan naar Simavi, en die zet zich in voor uh, veiligheid en uh, voor, voor uh, ja, begeleiding van kinderen in, mo in moeilijke uh, landen. Waarschijnlijk ja, ook ja. daar in... Wat van weer? Nou, ik ben het vergeten. Goed, in ieder geval, uh, dat is mooi. Deze feet. Zo heet ze. Ja, de feet. Ja, in Zandvoort wappert de blauwe vlag weer. Afgelopen donderdag heeft uh, wethouder Martijn Hendricks vanuit een hoogwerker de blauwe vlag gehezen op de Boulevard bij de Rotonde. En wat is nou de blauwe vlag? Als is het is dus een erkenning voor de inspanningen die op het strand worden geleverd op het gebied van veiligheid, waterkwaliteit en afvalpreventie. Het is dus niet geen afval uh, waardoor je dus uh, minder gaat wegen, maar. Van hoe gaat uh, Zandvoort om met. Uh, <laughs> ja, okay. ja, nou ja, dat kan ook. Ik dacht er niet aan, maar goed. Nee, nee, nee. Maar het is een Stichting Keurmerk Milieuveiligheid en Kwaliteit. Die rijdt hem ieder jaar uit. En dit is al de vierde jaar op rij dat wij hem weer hebben. Oké, okay, dat is mooi. Bouwplannen op de Boulevard. En in het Groene Hart uh, uh, Dins uh, dinsdag is de sloop begonnen van het souvenirswinkeltje Bonavista op hmm. uh, De Benar uh, Boulevard is dat. De eigenaar Henk Koper heeft het overgenomen van Olivier. Dus achternaam even vergeten. Hij wil daar in de toekomst appartementencomplexen gaan bouwen. Maar dat is nog niet helemaal goedgekeurd. De gemeente heeft allerlei uh, plannen aangeboden gekregen van hem. En die waren niet allemaal even goed. Dus uiteindelijk laat hij nu eerst alles slopen. En dan komt er nu een soort glazen container. Waar hij dus onder andere informatie kan vinden. over Zandvoort. Er komt misschien iemand in Formule 1 wagen te staan. En er komen laadplekken voor e-bikes. En uh, hij heeft meer ideeën hoor. Uh, hij heeft onder andere ook uh, de tuinerij van Kleef uh, gekocht. En daar wil hij oudere woningen gaan maken. En op die manier wil hij sowieso zorgen dat ouderen daar gaan wonen. En dat er dan meer plekken komen voor jongeren. Dus hij heeft wel alle visies. En de gemeente uh, zegt af en toe dat hij wel wat dingen verzint. Dat dat nu niet helemaal klopt. Maar zo te horen is hij nog wel weer goed en bevlogen bezig. Oké. Okay. Hmm. Nou jongens, vooral ouders met kinderen. Uh, zet hem af als een agenda. Woensdag 5 juni is het feest in de, in de bibliotheek. Voor de allerjongste bezoekers van Baby tot Peuter. Organiseert de bibliotheek uh, uh, allerlei leuke gratis activiteiten. Om samen met taal bezig te zijn. Nou oh, dat vind ik gewoon ja. heel positief. Dat zeker. Op een ja. hele jonge leeftijd al starten met taal. Ja, ja, zeker. Taal. Ja. taal verbindt ons. Oh, ja. ja, nou oké. je open deurtje weer. Nou goed, tot even <laughs> de Zandvoortse berichten. En dan straks de landenkeuze. We doen even eerst een ander plaatje, want ja, weet je wat mist? Had ik deze niet al gedraaid? Nee, die heeft nu gedraaid. Eerst hadden we Paul wel natuurlijk, nu hebben we hebben eerst Travis. En race to the bar. It's cool sad, but it's in here. Johnny Like a drink and whiskey helemaal blijven met de tekst van Travis. We are, we are. En niemand gaat ons veranderen. Ja, het is natuurlijk wel, sluit wel mooi aan bij de jeugd. Die denkt al, nou, het is gewoon mijn mening, daar heb ik gewoon recht op. Maar het is misschien ook wel mooi om elkaar ergens in het midden te ontmoeten... en ook wel een klein beetje water bij de wijn te doen. Jezus, wat een uh, open deur allemaal dit weer. Goed, het is de toepakkelijs fijne aan aanstaan. Vandaag is het hele team weer compleet. Het is alweer half tien geweest, net als de Zandvoortse berichten gehad. En wij hebben nog wat geschiedenis staan... 1965, Roel van Duin. en andere brengen een pamflet uit. En dat begin is eigenlijk, dat is eigenlijk het begin van de Provo-beweging. En die zijn anarchist, nee, ana, anarchistisch. Nee? Ja, ja, anarchisme. Anarchistisch, anarchisme. Ja. ja, anarchisme is dat. Uiteindelijk, ik denk, wat is anarchisme ook alweer? Dat is eigenlijk gewoon zorgen dat mensen geen last hebben van de hogere macht. Dat je gewoon helemaal los bent van de, los van de grotere macht. En daar zijn natuurlijk leuke stukjes van onder andere. Toen gingen ze protesteren. Hoe gingen ze dat ook alweer aanpakken? Weet je wat? We gaan demonstreren en we zetten op het spandoek vrijheid van meningsuiting. Maar dat mocht ook niet. Je schrijft het alleen al op. dacht ik, weet je wat? Dan uh, zetten we niks op het spandoek. Dus toen zijn we met een... Uh, heeft iemand een, laken, een wit laken van zijn bed gehaald? En toen zijn we daarmee gaan uh, demonstreren. Maar toen werden we ook gearresteerd. Ja, precies. Dat was echt in 1965. Dan moest je gewoon luisteren naar de staat. En als je een klein beetje demonstreerde, dan werd je opgepakt blijkbaar. Hmm. Ja, dat is toch nu wel anders. En het leuke is ook dat je had een koosje Koster. Die werd ook opgepakt. Want die ging dus uh, uh, gratis krenten uitdelen. Oké. Okay. Zo, van uh, hier. Ja. Maar uh, ik weet niet of ze er echt wat bij zeiden. Maar die werd opgepakt. Want je mag niet zomaar krenten uitdelen. Weer ben je helemaal gek geworden. <laughs> dat je denkt van joh... Maar ja, er is ook een hele mooie beginselverklaring op internet. En je moet gewoon eens lezen. Het is gewoon echt heel grappig. Ja, desper, je... desperaat verzet of leidzaam ondergang. Dat was eigenlijk wat ja, uitdraagde. Ja, ja, heel leuk. En uh, nou goed, het, ja, uiteindelijk het, het waren het eigenlijk een beetje... Ja, het waren... Uh, hey, Nozum. Het waren Nozums. Ja. En uh, die waren ooit ontstaan in de jaren 50 en maar jaren 60. Maar je ziet wel waar dit toe geleid heeft, hè? Ja. Dat nou. al die grote demonstraties nou. tegenwoordig... Ja. ja, maar toen de kop in willen drukken... Ja, maar weet je, de demonstraties zijn ook allemaal wel een beetje gekapend. Ook, hè? Ja. Met al die mensen die zich met gezichtsbedekkende middelen daar rond hangen. Ik, ik ben bang dat het toch wel een beetje Hamas-strijders zijn die rondlopen. Ja. Die eigenlijk ook een beetje op provocatie uit zijn. En die studenten. Het is leuk om erover te filosoferen wat Israël aan het doen is. Maar ja, houd dan bij praten of zoiets. Ja. Maar ja, dan krijg je toch van die gasten erbij. En die moet je eigenlijk van de organisatie... zodra je je gezicht gaat bedekken, wegwezen. Jongens, die moeten we met z'n allen zelf eruit zetten. Open vizier. Open vizier, strijden gewoon. Ja, dan gaat van de universiteit ook nog in gesprek met mensen met die zich bedekken. Ja, ze daar gaan niet we niet doen. mee praten, jongens. Moeten ze niet? En toen moet toch denken dat Paul uh, Jeroen Pauw. Ja. Uh, uiteindelijk op een pagast in de studio ging en die hielden een grote zonnebril op. En die zei tegen hem toen: Jongens, als jullie praten, moet die grote zonnebril even af. <laughs> en dat deden ze? Nee, nee dat deden ja. ze niet. En toen moest nee. Ze nee. Dan moest je je mond houden, zegt hij. Ja, nou, Dat heel vond ik wel een mooi gemaakt. Ja, ja. Maar ja wie, wie wel een open vizier had, dat is ook wel grappig, Dat was gewoon een man die uh, had op Instagram beelden gedeeld... dat hij vanaf een boot in het water sprong... Hmm. in Nieuw-Zeelandse wateren. Hij kwam bovenop een orka terecht. Ah. En dat is dus een beschermde diersoort. En die zwom daar met een jong. Nou, je moet maar lef hebben. Hmm. Dus hij had over, Hé, uh, Hey, uh, staat het erop, jongens? Uh, leuk, ja, gelukt en zo. En uh, toen heeft hij dat dus gedeeld. En uiteindelijk is dat uh, veel gedeeld op Instagram. En toen heeft uh, het Nieuw-Zeelandse ministerie van Milieu... Heeft, uh, hem en Hij heeft dus een boete moeten betalen van okay. 600... Uh, Australische of Nieuw-Zeelandse dollars. Dat is 340 euro. Want hij heeft zonder, zonder twijfel de wet en de regels overtreden. Maar ik denk, het is inderdaad schokkend idioot en een voorbeeld van domheid. Maar ik denk zelf ook van, nou, je bent ook niet goed bij je hoofd... als je, als je daar uh, bovenop zo'n orko gaat springen. Nee, nee. En, uh, maar hij, zonder verwondingen is hij dus uh, gebleven, de orka zelf. Ja, die dat is, dat is ons dag, ja. ja. ik bedoel, die denk ook van, nou, wat is dat? Die springt daarop uit. <laughs> dat dat ik voel, een ik voel het amper. Ja, ik bedoel, uh, dat is heel klein voor hem. Ja. Alles voor de, de likes. Oh. Oh, Zo'n orga is toch ook wel een meter of zes lang? Of ja, dan ik, krijg je waarschijnlijk ja? via zijn filmpje al wel weer heel veel geld terug. Omdat hij natuurlijk ook wel heel veel ja. uh, views heeft. En nou ja, hij is nu wereldberoemd vervelen. geworden. Ik bedoel, uh, hey, maar uh, even terug te komen. We hebben die Jolandekeuze nog niet gedraaid. Moet oh, die dan... gaan wij doen. Ja, ja. Dat, is wel, dat is die Paul Weller. Die Paul Weller, ja. Ja, weer. Maar hij is gewoon te leuk. En uh, we gaan gewoon nog een keertje. Want dit is toch echt een nummer dat je gehoord moet hebben. Ja, zeker. Toen zat hij in de Staalkansel. Oh. En dat was natuurlijk een mega grote.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 Ja, Paul Belle is vandaag 66 geworden. En dit was uit de jaren 80. Hij was, of maar een beetje iets van 26, 27 toen deze plaat maakte. Je herkennen hem bijna gewoon niet. Zo bijzonder. Is echt, zo wereld van verschil waar hij nu zit met zijn uh, muziekstijl. Ook Style heeft er, geloof ik, iets van 6 jaar bestaan. 83, 89 of zoiets. Sam is ermee en hij is weer solo gegaan. Hij heeft heel veel andere leuke dingen gedaan. Goed, ik kijk nog even naar Marco. Ja, er is een soap hè, rondom de Italiaanse tennister. Oh. Camilia eh, Giorgi, nou die duurt maar voort en voort en voort. Zij is ze spoorloos. Oh, maar wat is niet, er gebeurd dan? Nou ja, dat is dus de vraag. En niet alleen de Belastingdienst is op zoek naar haar. Maar uh, ook de eigenaar van de, van de woning die ze heeft betrokken... die is op zoek naar, uh, zeg maar, uh, haar en de haar spullen. Oh. Ja, het nou, schijnt dus zo te zijn dat ze... Uh, uh, vertrokken is zonder zes maanden huur te hebben betaald. Maar daarnaast heeft ze ook nog uh, de meubels, persies, tapijt en uh, het antieke tafel van een halve ton uh, meegenomen. Zo. Oh. Dus zij is spoorloos, de interieur is spoorloos en de centjes zijn spoorloos. Oh, okay. Dus dat duurt hmm. nog even. Antieke ja. tafel van 50.000 ja. Ja, de, ja, daar sta jij op aan natuurlijk. Ja, daar sta ik op nou. aan. Joost. Gaan de we de marktplaats kijken? Ja, ja, ja. Zijn er foto's van? Antiek is momenteel niet zo hit nee, me, maar deze nee. is nog steeds prijzig, dus blijkbaar. Goed vandaag in de krant te lezen. En uh, dat ging over de klachtenregen bij de schoolexamens. Tot dusver zijn er 440 examens ongeldig verklaard. Die zijn niet op de goede manier ingevuld. Oh. Of er zijn uh, hier en daar wat aanwijzingen gegeven door de leraar. Aan, Aangestreept of zoiets. En er zijn vrijdagmiddag rond de 340.000 klachten binnengekomen. Dat ging van, ja, supposten die uiteindelijk gewoon op uh, TikTok... alle filmpjes te maken zijn. En dan wel van de ruggen van de... Eh, van de leerlingen, maar toch lopen ze daar te filmen. Of één iemand had zijn achtjarig kind meegenomen... die begon dan ook zachtjes te praten. Mam, hoe lang duurt het nog? <lacht> ja, je moet toch even volhouden. <lacht> ja, we gaan zo naar huis. Maar dit baantje kon ik niet laten schieten. Zoiets, weet je ook. Het is voor ik jou, ben... Efteling. Uh... Ja, het, is, het, het gaat allemaal weer wat centjes opleveren voor mama. Nou goed, en uiteindelijk was er ook nog ergens naast een klaslokaal... was er een of andere band aan het repeteren of een orkest. Dus dat gaf, dat gaf allemaal wat onrust uh. bij het invullen van ja. examens. Uh. Ja, ik vind het wel goed dat het er is. Ja, ja. zeker. Ja, er is een meneer uh, die woont in Vlijmen. Waar weten jullie wel dat ligt, Vlijmen? Nee. Ja, Brabant of zo. Ja? Ja, ergens in de buurt ja, ja, Oké. Okay. Dus het is vandaar niet zo ver naar Duitsland. Maar die man die uh, heeft uh, ontdekt dat uh, ja, PostNL vraagt echt behoorlijk wat voor het verzenden van postpakketjes. Ja. Iets van 14 euro als hij dus een boekje wil versturen. En uh, hij heeft echt uh, gedacht, van, nou, hij, hij heeft zich echt verdiept in de portekosten in omringende landen. En het viel hem dus gewoon ook, want in sommige landen was het nog duurder of ingewikkelder, maar... In Duitsland is dat heel erg goedkoop. Okay. Hij begreep er helemaal niets van. Want afstanden zijn er vijf, zes keer groter. En ze bezorgen gewoon zes dagen in de week. Okay. Dus hij is daarom al jaren... gaat hij met een goed gevulde kofferbak naar de Oosterburen. Oh, ja. En het scheelt, het scheelt er gewoon bijna een tientje per postpakje. En dan gaat hij met 150... Hij heeft dus een soort boekje geschreven. Uh -huh. En uh, er komt weer een nieuwe titel uit of zo. En dan gaat hij, dat, gaat hij naar Poppel. Uh, nee, hij gaat dus naar Duitsland. En dan uh, scheelt gewoon een tientje. En dan heeft hij gewoon 1500... Heeft hij dan uitgespaard en dan gaat hij nog even de tank vullen, boodschappen doen, even lunchen. Hij maakt er een uitje van en denk je woehoe. Maar als je iets bij hem koopt, dus dan moet je wel even geduld hebben voor het komt. Ja, hij ja, gaat even wat pakketjes ja, nou ja, verzamelen. Ja, leveringstijd duurt uh, ze waarschijnlijk uh, 30 dagen of zo, zullen je ja, we wel zeggen. Ja, op die manier. En dan kan je het nog ja. hoop, ja ja, slip, heel creatief. En hij bedacht. zegt ook, als je vanuit Duitsland een... Uh, een boekje terugstuurt naar Nederland, en is hij nog steeds 55 cent goedkoper uit. Ik ben wel nieuwsgierig <laughs> hoe de bezorgers daar in Duitsland leven. Die films die wij het pas geleden nog zagen, natuurlijk over de bezorgers hier in Nederland. Van uh, hier heb je een fles. Je begint vandaag voor het eerst. Hier ja. heb je een fles. Moet is een ik een die fles? Ik heb daar een film uh, van, ja. uh, een Engelse film van. Ja, en uiteindelijk komen we er neer dat je daar gewoon je behoefte in moet doen. Want uh, uh. Uh, je hebt er helemaal geen tijd voor om gewoon ergens te plassen. Nee, nee. Dat gaat gewoon helemaal niet. En toen had zo'n man hetzelfde kind meegenomen, want ja, die verveelde zich uh, ja. vrij. En uh, dan krijg je, krijg je daar weer boete voor. Waardoor je weer voor niks gaat werken de hele dag. Echt, ja, uh, ja, ja, ja, en dus ja, ja. zo'n bus moet je dan huren van een firma of kopen. Ja, het ja, is echt... Tragisch. Ja, ja, het is een uh, mooi verhaal weer. De bezorgers in Duitsland ja. is dus zeer interessant om daar pakketjes te versturen. Nou, ik heb genoeg reclame wooning gemaakt, denk ik. Oké, okay, tijd voor nieuwe muziek. Soft launch. I swear you're my favorite. So entertaining Well I'm past it I slept half an hour last night Maar goed, dit, dit moet gaan mijn grote worden, denk ik. Soft launch En het heet cartwheels. Ja, er zijn geen uh, cartwheels. Zijn dat die de wielen van de bus. De wielen van de bus. En dan krijg ik als zo'n appie. Ben jij vanmiddag thuis? Want ik verwacht weer een pakketje. Oh, dat gaat ook maar door. Maar die kinderen thuis die echt, ach, Elke dag komt er wel één of twee pakketjes binnen. Het is ja? echt geworden. Ja, ja. ja dat moet ze wel wat milieubewuster maken. Anders moet je die speech van... Uh... Margaret Thatcher wel ja. even laten horen. Ja, ik heb hem al versneld, maar toch uh, trekken ze er niet. Het gaat allemaal <laughs> te langzaam, man. Al. Het moet allemaal wat sneller. Oh, Regelen. Na, namelijk, dan kunnen ze daar weer wat langere tijd doorbrengen op het mobieltje. Nou, gisteren op het nieuws. Ja, wat waren dat voor praktijken van de bunkbank? Eerst hebben ze 9 euro betaald om de rekening om te zetten naar een betaalrekening. Wat ik niet weet. En vanaf dat... Mag nog even overnieuw. Dat is niet helemaal duidelijk. Bunkbank. Ho? Ho? Uh, bunkbank die heeft uiteindelijk. Uh, ja, die, ja, mensen die de bunkbank hebben, die kregen een berichtje en in dat berichtje werd opgedragen, ja de beveiliging is niet op orde. Je moet even inloggen en uh, je beveiligingscode veranderen. Ja. Eerst is er 9 euro betaald om de rekening om te zetten naar een betaalrekening, wat ik niet weet. En vanaf dat moment is het 2100, 4700, 4100, 5000, 2100, 4000, 5000, 5000, 4600. 2000, 5000, 4000, 4000, 5000, 5000... Dat is een 2000, 4000, 4000, 5000... Dit zijn allemaal bedragen 500. die zij noemt. Ja, zijn haar dus afgeschreven zijn? Ja. Had ze zoveel geld dan? Dat vroeg ik me af. Ja. Hoe kan dat? En ik hoe heb ben je er wel nou eerlijk aangekomen? Nou, gewoon, uh, het ging eigenlijk bij mij de hele andere kant op. Ik denk van, hè? Hoeveel geld heeft ze op die rekening staan? Nou, het was uiteindelijk iets ruim 100.000 euro. Wat er binnen 40 minuten ja. eraf gehaald ja. was. Ja. Oh god. Ja. En dus Bunk? Ja, gaat u nog reageren? De enige die jou kan helpen, dat is Bunk. En die kan je niet bereiken. Nee. En dat dat maakt je wel ja. Dan zou je kunnen zeggen, moet BUNK dat dan allemaal oplossen? Nou, andere banken doen dat vaak wel. Maar BUNK, die, Doet heeft, dat niet. die, die heeft een ander soort visie. Ja. Hoe meer veiligheid, hoe minder gebruikersgemak. En BUNK kiest voor gebruikersgemak. Ja, Wat Als top. klant van BUNK ja, ja. moet je zelf uh, alerter zijn om jezelf te beschermen tegen fraude dan bij een andere bank. Precies, je kan heel makkelijk inloggen. Ja. En uiteindelijk dan, ja, die veiligheid moet je zelf maar in de gaten houden. Ja. En Bunk zegt dan altijd ook wel: Ja, wij gaan geen mailtjes, waar geen berichtjes sturen. omdat je veiligheidscode moet veranderen. Dat doen wij gewoon niet. Dus nou, ja, ja, ja. Deze hmm. vrouw was dus sowieso iets van 100.000 kwijt. en er waren heel veel mensen die waren al 10.000 euro kwijt. Dus nou, Au. Bunk. Is, maar dan uh, moet je wel de link uit dat uh, mailtje pakken. Als jij gewoon ja, ja, ja. Want nu een uh, rekening bij Bink, Bunk hebt. dat je nu zegt van nou. Ik ga voor de zekerheid nu maar even mijn code veranderen. Ja. De mensen dus... hebben een, uh, een, een, ja, een, een sms gehad van uh, ja. volkom dat uw rekening wordt opgegeven. Verder via het telefoonnummer en dan, en dan staat er het linkje. Oh, zo makkelijk zo'n linkje? Ja, dan nee, een link toch... zo'n linkje. <laughs> Je moet er eigenlijk een belletje gaan brengen. die dus zegt, ik ga naar mijn eigen uh, uh, account. Ja. Of, noem je de eigen uh, app. En dan ga je rechtstreeks. Ja. Maar dat doen ze dan niet. omdat ze dan toch weer makkelijk voor het linkje. nooit pak... contact met je opnemen. Nee, nee, nee. Nooit. Nou, ik heb inderdaad ook wel eens zo'n app gekregen. van uh, Dat mijn zoon hulp zocht. En of ik uh, wilde betalen ja. en zo. Oké. Okay. Mam, En toen heb ik hem gewoon zelf een sms'je gestuurd. Van, of een whatsappje. En toen zeg ik van, volgens mij ben je nou in gevaar of niet? Ik zeg, wat is het nou? Niet reageren, man. Net is alsof ik bejaard ben. Ja. ben ik ook. Ben oh. je me niet lastigvallen? Als ik echt iets wil, kom ik al langs. Ja, dan kom ik er wel leegtrekken. Ja. Dus, uh, ja. Dan heb ik een handje, een in mijn hand. Ik wil hem niet meer overgemaakt hebben. Hé hey, jongens, oh. nog wat leuk. een nou? Braziliaanse bioloog. Die is veertig uh, keer op een giftige slang gaan staan. Om het, komt die, hè, Om het bijtgedrag van dit dier te onderzoeken. Oh, oké. Okay. Nou, bij geen van de beten van de slang raakt hij gewond. Omdat hij... Uh, de giftanden van de slang die komen dus niet zeg maar, door die speciale schoen heen. Nou, uit onderzoek blijkt dat oh, hoe kleiner het dier is, hoe groter de kans is dat hij zal bijten. Kan je okay. je voorstellen? Ja. ja, ja. Oké. Okay. Maar ja, je moet het goed niet aflikken, die geval, uh, Nee, Bovendien nee. zijn de vrouwtjes agressiever en zullen ze vaker bijten. Oh. Vooral als ze jong zijn en, en, en, en dan bij daglicht. Ja, oh. Maar ja, sowieso slangen, toch? Maar slangen beurt. lopen gewoon, uh, glijden, glijden weg eigenlijk ja. als je in de buurt ja. komt. Want ze reageren heel erg op het uh, trillingen van de aarde als jij loopt. Mm. Dus laat ze, laat ze gaan en ga niet eens kijken van wat is dat een verre dat je me optilt? Nee. Niet doen. Nou nee, goed, fruitjeslangen zijn dus agressiever als uh, Nou, Ik ja. zie geen verschil met de mensheid. Dat is wel ja. duidelijk. Dacht ik al. Echt helemaal niet als ik naar ons thuis kijk. Goed! Tijd voor het laatste plaatje. Let's dance! Het is weer hier gemoedelijk, maar toch ook wel te glimmen, want niemand weet wat er komt. Ja, de hele wereld is in de afwachting. Want ja, vorige week hoorden we dit natuurlijk. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Ja, de zon gaat weer schijnen in Nederland. Echt mooie theorie over de zon, hè? De zon schijnt altijd achter de wolken. Er is dus altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Nou, ik zie nog geen zon nu, maar ik zie ook nog geen presidentkandidaat. Mm. Mm. Maar goed, uiteindelijk, Mona Keizer zou dan een of andere minister-president kunnen worden. Maar ja, wat heeft die nou weer gezegd de afgelopen week? Die zat in een televisieprogramma uh, Sophie, uh, Jeroen en Sophie. En zei dus uiteindelijk dat heel veel islamitische mensen toch wel Jodenhaat bij zich dragen. Omdat ze dat bij de opvoeding meekrijgen. No. Omdat in de geschiedenis hebben ze heel veel te doen gehad met de Joden. En daarvoor zou het ingebakken zijn. No. En dat was nogal een uitspraak. No. En daar wordt nu wordt zij wel op aangevallen. Terwijl andere mensen in de krant zeggen: Nou ja, het is, het is, ze benoemt gewoon iets wat ook al bewezen is. Dus tilt er niet zo zwaar aan. No. Nee, ja. Zeg niet zien. wat je weet, maar weet wat je zegt, ja. Ja, oh, zoiets ja, ja. is natuurlijk ja, ja, Het is ja. Dus nu nog radio stilter Over Vijf weken wie de, weten we wie de nieuwe premier wordt. Ja. Vijf is. weken, is het ja. echt een harde ja. datum. Ja. Ja. Ja, ik ben blij oh. dat Plasterker niet geworden is. Sowieso door die patent, uh, gedoe, Maar ook de man. Hij komt er toch altijd een beetje... <laughs> <laughs> je, Hij lacht beetje alles weg. Ongemakkelijk over. Ja. Ja. Bedoel, zie je Rutte weer even zo heel nonchalant met ja. Jair praten. En je denkt, ja, ja, die is gewoon echt zichzelf. Die, die, die, die, die, ja. Het is even goed wel een glijer, maar uh, het, het is in ieder geval... Hij lacht gewoon heerlijk alles weg. Ja, hij hey, ja, weet overal gewoon leuk met Babbelen. Ik weet het helemaal niets hoor. Nou, even heel ja, kort ja, nog. Ja. Nou ja, ik zal nog maar even, toch even vertellen dat 1 juni... dat we dan een buurtfeest hebben in Zandvoort. Oh ja. Oh, want, uh, dus ja. live music, kofferbakmarkt, koffieconcert, een panna knockout. Kids area, bingo, verbindingsmarkt en foodtrucks en drinken. Lekker. Misschien ben ik er niet, want ik heb een VRK-oefening op een boot in Muiden. Oh ja. Hoe leuk. Oh. Oh, okay. nou, hartstikke we varen mooi. zelfs uit. Oh, ik heb, eh, gaan we gaan wel zwaaien. Ik heb zelfs nog even de woorden van de paus, dacht ik. Regime, Oh nee, gast, dat is de paus. Niet. Dat is die gast van Iran. Oh. Oh. Jezus, verkeerde knopje. Nou, oh. Ik zou zeggen, mooi weekend.